Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Donald Trump heeft in zijn geboortestad New York een grote verkiezingsbijeenkomst gehouden. Dan noemde hij zijn tegenstanders opnieuw vijanden van binnenuit. Ook legde hij een verband tussen immigratie en bendegeweld in de VS en kwam hij met een belastingmaatregel voor mantelzorgers. In het voorprogramma noemde komiek Tony Hinchcliffe Puerto Rico een drijvend eiland van afval en zei hij dat Latino's ervan houden om veel baby's te maken. Dat zorgde voor felle kritiek bij de Democraten. President Surabishvili van Georgië moedigde de bevolking aan om te protesteren tegen de uitslag van de parlementsverkiezingen. Ze zegt dat de verkiezingen zijn gemanipuleerd. Volgens haar is het land slachtoffer van een speciale Russische operatie. De regeringspartij Georgische Droom won de verkiezingen zaterdag... ...maar ook oppositiepartijen accepteren de uitslag niet. Volgens de OVSE werden kiezers onder druk gezet... ...was er sprake van intimidatie en omkoping. In Barendrecht zijn drie mannen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben... ...met een schietpartij op een parkeerplaats bij een sporthal. Wat er is gebeurd en wat de mogelijke rol was van de mannen is nog onduidelijk. Vanwege meldingen van schoten kwam de politie naar die parkeerplaats. Daarop zouden twee auto's er met hoge snelheid vandoor zijn gegaan. Er zijn geen slachtoffers gevonden, maar wel kogelhulzen en andere sporen die wijzen op een schietincident. De Duitse politievakbond zegt tevreden te zijn over de grenscontroles in de eerste negen maanden van dit jaar. In september was het aantal illegale mensen in Duitsland afgenomen met 14.000... in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Daarnaast werden bijna 1200 mensensmokkelaars aangehouden controles zijn bij de grens met Zwitserland, Polen, Oostenrijk, Frankrijk en Nederland. Het weer kan mistig zijn. Overdag in het noorden en midden van het land wolken en wat lichte regen. In het zuiden droog en meer zon. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen veel bewolking en af en toe een bui bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg.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 Her apology, anybody else would surely know. He's watching her. And Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Donald Trump heeft in zijn geboortestad New York een grote verkiezingsbijeenkomst gehouden. Daar noemde hij zijn tegenstanders opnieuw 'vijanden van binnenuit.' Ook legde hij een verband tussen immigratie en bendegeweld in de VS. President Surabifili van Georgië moedigt de bevolking aan om te protesteren tegen de uitslag van de parlementsverkiezingen. Ze zegt dat de verkiezingen zijn gemanipuleerd. En in Barendrecht zijn drie mannen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met een schietpartij op een parkeerplaats bij een sporthal. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Het weer in het noorden wat regen, in het zuiden droog en af en toe zon. Het wordt 13 tot 16 graden. it goes and you ain't right for sure. You turned your back on love for the last time.